De Egyptische president Morsi heeft een toelichting gegeven op het gedwongen vertrek van minister van Defensie Tantawi en de chef van de legerstaf Anan. Morsi benadrukte in een toespraak dat het besluit is genomen in het belang van het land. en zei dat het ontslag van de twee niet gezien moet worden als een persoonlijke afrekening of als een aanval op instituties. Tantawi en Anan hebben zelf nog niet gereageerd. De Griekse politie is op zoek naar vijf verdachten... die betrokken zouden zijn bij de moord op een Iraakse immigrant. werd gisterochtend in het centrum van Athene... door vijf personen aangevallen en met een scherp voorwerp gestoken. Steeds meer gewelddadige groepen treden in Griekenland op als burgerwacht. Het aantal immigranten dat wordt aangevallen... is de afgelopen tijd flink toegenomen. De Amerikaanse president Obama noemt de vicepresidentskandidaat Paul Ryan de ideologische leider van de Republikeinen. Op een bijeenkomst in Chicago zei Obama dat Ryan een fatsoenlijke man is, maar dat zijn visie fundamenteel verschilt met die van hemzelf. Presidentskandidaat Romney en zijn running mate Ryan gaan ondertussen verder met hun campagnetour. Gisteren deden ze onder meer North Carolina en Ryan's thuisstaat Wisconsin aan. Het weer nog. In grote delen van het land veel ruimte voor de zon. In het zuidwesten neemt al snel de bewolking toe en is er kans op een bui. Het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is maandag 13 augustus. Cut, save the queen. Send her victorious, happy and glorious. Long to reign over us. Cut, save the queen. Het zijn de woorden van het Engelse volkslied... en het waren de spelen van happy and glorious, zoals IOC-president Rogge zei. Maar ze zijn wel voorbij en we staan nog één keer stil bij Londen. Verder hebben we aandacht voor de machtsstrijd in Egypte. Speelt president Morsi Bluffpoker of is hij echt in staat... om het machtige leger aan te pakken? En steeds meer schuldeisers leggen beslag op het salaris van werknemers. De sportzomer is voorbij, bijna alles klinkt weer vertrouwd op deze zender. En dus is dit tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. En we beginnen met het nieuwsoverzicht. Olympische Spelen in Londen die zitten erop. Vannacht rond 1 uur sloot IOC-voorzitter Jacques Rogge... de 27e editie van de Spelen officieel af. Roggele, Rogge bestempelde de Spelen als happy and glorious. Een verwijzing naar een strofe uit het Britse volkslied. Lied. Voor je commitment to fair play, je respect voor opponenten en je grace in vervloed, zowel as as in victory, you have je het recht om Olympians te worden. Dit waren hoge en gloriële games. De 80.000 man publiek in het Olympiestadion kreeg tijdens de sluitingsceremonie een ode te zien en te horen aan 50 jaar Britse muziek. Ja. die het niet hadden gered. Always look at the bright side of life. Op het podium waren de kenmerken van Londen nagebouwd... zoals de Big Ben, de Tower Bridge en de London Eye, het enorme reuzenrad. Ladies and gentlemen, the athletes of the London 2012 Olympic Games. De parade van de 205 deelnemende landen... ging een stuk vlugger dan tijdens de opening. En Al die vlaggen die nemen nu bezit van het middenterrein. Hier de Nederlandse vlag, u ziet hem. Met uh, Ranomi Kromawijojo. Onze zwemster die twee gouden en een zilveren medaille won. Buitengewoon. Ranomi. Vlaggedraagster Ranomi Het Bleef er behoorlijk koel cool onder dat ze de vlag ging dragen. Het is nu wel leuk, te is echt lachen met uh, alle mensen van de wereld. Loop je nu naar het stadion toe en uh, ik zie wel wat er gebeurt. Ik denk dat het gekke huis wordt, maar het is nu, uh, nu is het gewoon genieten. Aan, de, aan het eind van de ceremonie droeg de burgemeester Johnson van Londen... de Olympische vlag over aan de burgemeester van Rio de Janeiro... de gastheer van de Spelen van 2016. De commissie Olympiek. De mayor van London zal de Olympische vlag aan de the van Olympic, Olympic Committee Olympische commissie will die deze vervolgens aan de mayor van Rio de Janeiro, de gaststad van de volgende Olympische Spelen, En daarna volgde een Braziliaanse show met oudvoetballer Pelé als stralend middelpunt. Egyptische president Morsi heeft een toelichting gegeven... op het gedwongen vertrek van legerleider en minister van Defensie Tantawi... en de chef van het leger, de legerstaf Anan. Morsi benadrukte dat het besluit is genomen in het landsbelang. Het ontslag van de topgeneraals is geen persoonlijke afrekening, zei Morsi. Tantawi en Anan hebben nog niet gereageerd... maar volgens een lid van de militaire raad waren ze vooraf geïnformeerd. Morsi benoemde direct twee vervangers. De president draaide gisteren ook een grondwetswijziging terug... die het leger had ingevoerd, bedoeld om de macht van de president te beperken. Een voetganger die afgelopen vrijdag in Den Haag werd doodgereden is, vermoedelijk het slachtoffer van een straatrace. Dat zegt de politie. Vrijdagavond in de Haagse Wijmerstraat. zeer ergste ongeval. Waarbij twee automobilisten met een roggang door de stad aan het, ja, meer meer aan het, aan het racen waren. We zijn aan het onderzoeken of het ook echt sprake is van een straatrace. Maar ze reden in ieder geval met zeer hoge snelheid achter elkaar door de Wijmerstraat. En de voorste, 33-jarige man. Ja, die reed een overstekende voetganger aan en die man was eigenlijk op slag dood. Twee automobilisten zouden elkaar met zo'n 100 kilometer per uur door de stad hebben achtervolgd. Het slachtoffer stak op dat moment de straat over. Ja, 43-jarige man met zijn fiets aan zijn hand die uh, het zee pad uh, wilde oversteken en uh, zich daar veiliger waande. Maar die man was kansloos tegen zoveel verkeersgeweld. Als uh, 100 kilometer per uur aan kon rijden, ja, dat kan je als voetganger nooit aanzien komen. Die man is uit uh, heel ver weg. En hij denkt dat hij vader kan oversteken. Maar dan komt die man met zo'n enorme snelheid aan dat je eigenlijk kansloos bent. Twee racers werden vrijdag aangehouden en hun rijbewijs is ingevorderd. Ook twee passagiers hebben de nacht in de cel gezeten, maar zij zijn weer vrijgelaten. Bestuurder van de auto die de voetganger raakte wordt vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Het is nog niet duidelijk wat er zaterdagavond is gebeurd in Noordwijk... toen zo'n honderd jongeren het aan de stok kregen met ambulancepersoneel. Politie was te hulp geroepen na een verkeersongeluk. Politie trok uiteindelijk de wapenstok en voerde het uit... omdat het publiek niet van wijken wilde weten. We hebben echt alles geprobeerd. We hebben vier oproepen over de megafoon gedaan. We hebben de portiers daarbij gebruikt om te vragen aan het publiek ruimte te maken. Een, een bepaalde groep van zo'n honderd man vond het toch uh, nodig om uh, zich tegen de politie te keren. En daar zijn bijvoorbeeld zelfs ook flessen bij gegooid. Absoluut onacceptabel, vindt de politie. Maar volgens jongeren die erbij waren heeft niemand zich tegen de ambulancebroeders gekeerd. Dat is niet gebeurd. Niemand heeft zich tegen de ambulance toegewerkt. Niemand heeft zich tegen de politie aangewerkt. Wat ze schrijven en wat ze zeggen van flessen gooien en uh, ik heb niks gezien, ik heb niks gehoord. Ook deze getuige vindt dat de lezing van de politie niet klopt. Ik heb alles zien gebeuren vanuit het raam. Bovenaf heb ik gekeken. Ik kon alles zien. Het was vrijwel gewoon rustig. Totdat op een gegeven moment er ontzettend veel politie kwam. Die een rijtje vormden. En mensen begonnen te drijven. Ja, waardoor mensen soms een beetje in paniek raakten. Mensen zaten vast tegen plantenbakken. Werden aan de kant geduwd. Kregen wapenstokken op zich. Er, werd, er werden met honden uh, werden, werden ze een beetje opgedreven. Helemaal naar de andere kant. En toen pas werden mensen een beetje... Dat ze begonnen te joelen. Maar er is ook niet met flessen gegooid. of wat dan ook. Ook de ambulance de dienst zegt zich niet helemaal te herkennen in het verhaal van de politie. Het Ambulancepersoneel heeft ongehinderd naar haar werk kunnen doen zegt de ambulancedienst. En tot slot het financiële nieuws. De beurs op Wall Street, die sloot vrijdag met kleine winsten. Er werd weinig gehandeld en de afhankelijke verliezen werden later weggepoetst. De Dow Jones-index eindigde 0,3 hoger. En de technologie Nasdaq, die sloot een tiende hoger. In Azië wordt er alweer een paar uur gehandeld, zo aan het begin van de week. En de Japanse Nikkei-index staat nagenoeg onveranderd. En tot zover het nieuws overzicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. U hoorde al een klein overzicht van wat er gisteravond allemaal te beleven was... in dat Olympisch stadion, althans op muzikaal gebied. Nou, we hebben er al een paar gehoord, maar eentje die willen we er eventjes uitlichten. Dat is John Lennon, want die klonk uit de speakers. Grote banner van hem was te zien. En dit was te horen. Imagine. Ja, maar... Yeah. Kill. Nog één keer. John Lennon was dat in Manchin, Gisteren dus ook gedraaid in het Olympisch Stadion bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Het is 13 minuten over 6. Iran werd dit weekend opgeschrikt door twee aardbevingen. Bijna 300 mensen kwamen daarbij om het leven en meer dan 2000 raakten gewond. Correspondent Thomas Edbrink is in Teheran. Thomas, hoe is het nu in het rampgebied? Nou, uh, zover ik begrijp is er nu uh, ja, een soort van toenemende woede in het ramgebied. Hoewel de Iraanse autoriteiten zeggen dat ze alles hebben gedaan... om uh, mensen zo snel mogelijk uh, ja, onderdak te geven. Tenten, dekens, eten en andere zaken. Uh, hoor ik toch uh, vanuit het ramgebied uh, berichten dat, uh, dat mensen zeggen dat er niet genoeg is. Het is ook onduidelijk hoe groot het ramgebied precies is en hoeveel... Um, Hoeveel, hoeveel er eigenlijk nog nodig is. En het is wel grappig, want, want de Iraniërs zelf, die, de, de, de Iraanse leiders dan... Uh, die zeggen uh, tegen alle landen die internationale hulp aanbieden... nee, dat hebben we niet nodig. Maar uh, vanuit het landgebied komt dus, en ik weet niet helemaal of het 100% klopt... maar komt van verschillende mensen de, de vraag van nee, we hebben toch meer nodig. Ja, en uh, verder, is het gebied rustig in de zin van de aarde? Zijn er nog naschokken? Nou, er was gisteren nog een naschok van 4,6 op de schaal van Richter. Dus dat, dat laat zien dat seismologisch gezien eh, het gebied nog niet rustig is. En eh, er zijn ook eh, geologen hier die zeggen van nou pas op, er zou nog een naschok of erger nog, nog een aardbeving kunnen komen. Eh, maar ja, dat heb je natuurlijk altijd uh, met, uh, met, met aardbevingen. Wanneer besluit je bijvoorbeeld om weer binnen te gaan slapen? He, veel mensen hebben ook gisteren de nacht in de open lucht doorgebracht... Uh, in, de, in die grote stad Tabriz die daar in de buurt is. En um, ja, die, uh, die, die willen ook natuurlijk weer naar hun huizen toe en andere dingen. Dus dat, dat is vrij moeilijk voor die mensen. En wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden? Nee, er, is niet, er wordt niet meer gezocht naar uh, overleven. Dat, dat, is, dat, is, dat is gestopt. En uh, dat is aan één kant ook wel logisch. Want uh, de, met name de dorpjes die zijn getroffen. Ja, daar is helemaal geen hoogbouw. Dus ja, uh, vrij plat gezegd ben je snel uh, door alle puin heen. Omdat er gewoon niet zo heel veel puin is. En uh, Iran zelf, is dat een beetje voorbereid op uh, aardschokken? Ik kan me die grote schok nog van Bam herinneren. Dat is bijna tien jaar geleden. Maar is Iran een beetje voorbereid, uh, voorbereid erop? Dat, dat, dat de regering wel echt zijn best heeft gedaan om, om, om, om met name in grote steden um, ja bouwverordeningen, toezicht op grote gebouwen. Je ziet hier dat, dat, dat met name torenflats, uh, die worden een stuk beter gebouwd dan, uh, dan tien jaar geleden. Maar het, het gaat met name om die kleine dorpjes. En dat, dat was ook nu met deze aardbeving weer zo. Um, die grote stad dat is eigenlijk de provinciale hoofdstad. Er wonen anderhalf miljoen mensen. Uh, ja, daar was geen enkele schade. Uh, maar al die dorpjes waar ja echt heel slecht wordt, wordt gebouwd. Uh, denk aan gewoon wat bakstenen op elkaar stapelen. En wat, uh, en wat, uh, en wat platen eroverheen. En je hebt een huis. Ja, dat stort dan allemaal in. En daar is ook geen toezicht op. Goed. Dankjewel voor uh, de actuele stand van zaken. Thomas Erdbrink vanuit Teheran. Op vrijdag 27 juli opende koningin Elisabeth de Spelen in Groot-Brittannië. En gisteren, op zondag 12 augustus, werd de deur van het Olympisch Stadion weer op slot gedaan. In de tussentijd pakte Nederland zes gouden, zes zilveren en acht bronzen medailles. Maar behalve de successen waren er ook teleurstellingen. Dit waren de Olympische Spelen van Londen. Celebrating the 30th Olympiad of the modern era. Yeah! Yeah! Een stuk van deze man uit Kazachstan, Vino voor Rico Bechtel, Uram. Vier jaar na Peking lukt het nu niet in Londen zilver voor de Nederlandse ploeg. Ja, tuurlijk. We hebben niks gewonnen. We hebben alleen maar zilver verloren. Goud verloren. Ranomi Kromo Jojo is olympisch kampioen. Alsjeblieft Nederland. Hier is hij dan. Het gaat weer gebeuren. Ranomi Kromo Jojo, weg naar nog een olympische titel. Ja, ze doet het weer. Wat een kanjer. Chromo is een kanjer, geweldig, geweldig en de omhelzing met Marleen Veldhuist. Hier sport de Duitser, de 15-8. Toernooi voorbij voor Bas Verweilen in de achtste finales. En Elmond, nee, hij verliest, hij verliest. 1 China, het goud voor Chu. Maar dan, Marit Bouwmeester, ze pakt het zilver. Ik denk dat ik nu gewoon sociaal met iedereen een drankje moet gaan, denken, gaan drinken en bedanken voor hun medewerking. Eén. 2, 3, 3-0 voor Edith Bos. 3-0 in de Golden Score. Zij pakt hier brons. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Dijou slaat de bal over de tafel. Toch niet opgewassen tegen deze Chinezen. Het is zo vervelend dat je al dat laatste moment dat je net niet kan. Dat vind ik heel erg. Who's gonna get it? Great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 En Adelides Cornelissen heeft gereden voor wat ze waard is en uh, goud voor Engeland. En dat doet dus soeverein. Duitsland uh, mooi zilver en wij mooi brons met de mogelijkheden die we op dit moment uh, hadden. Dit is geweldig. Dit is zo'n ontzettend grote prestatie van Andy Murray. Schiet er helemaal van vol. Sorry, 6-2, 6-1, 6-4 in het voordeel van Andy Murray. Hij is Olympisch kampioen. Duitsland wordt olympisch kampioen. De Duitsers, er wordt geteld en er wordt geteld en er, er, er wordt geteld en het is afgelopen. Nederland heeft zilver. Bolt gaat dienen voor Jamaica en een nieuw wereldrecord. Nieuw wereldrecord, 36-85. De bal gaat in het net en het is Letland dat de derde set wint met 15-11. Het brons gaat aan schaal en nummer door voorbij. Kijk eens mama, zonder handen. Dorian van Rijsselbergen. Hij was al zeker van goud na negen wedstrijden. Dat is absoluut uniek. Allebei brons. Nee. Oh, dat verandert nu in vier. Wat doen ze nu? We stonden bij allebei brons. Nee, ze. Nee. En ik zie uh, uh, nu ook. Ja, allebei drie. Oh, ze herstellen me oh, weer. Man, wat ik? Ja, sorry. Ik Geef vertel dat Ik zie. Marianne Vos, gaat door, ga door, pak die olympische titel, doe het gewoon, ze heeft hem, olympisch goud voor Marianne Vos, geweldig. Hij gaat, er, hij gaat eraf, hij gaat eraf, op de laatste sprong gaat hij eraf, dat betekent dat we een uh, prachtige zilveren medaille hebben voor Georg Schöder met Londen. Hij heeft uh, gegooid en het zal erom hangen, Ik, uh, het is 62 meter 70 voor Rit gesmikt, dat is jammer. Ja, kloten. Ja. sorry voor het woord, maar, uh, maar dat is het wel. Ja. Ik ben blij, ik had niet een goede start, maar ja, ik heb niet veel aan de meter deze jaar gedaan, dus ik ben heel blij. Wat een pandemonium hier nu, maar een prachtige zilveren medaille voor voor Cornelissen met Vals heeft ervoor gestreden. Komt hier een Olympische medaille aan voor Laura Smulders. Pagon nog altijd, Smulders wordt aangevallen door een van de Franse dames, maar hij is onderweg naar brons of misschien nog wel zilver. Het is brons voor Laura Smulders. Dat gaat lukken, het brons is voor Berghout en Westerhof. Ongelooflijk! Nederland gaat een bronzen medaille halen met een gouden randje als je in ieder geval nadenkt over de problemen die er zijn geweest. En hij is foutloos, deze Pieter Charles. We hebben gestreden in de barage, dat is helaas niet gelukt, maar we zijn natuurlijk hartstikke blij met, uh, met dezelfde medaille. En we tellen allemaal mee, want het is hockeygoud. De armen gaan al omhoog van de Nederlandse spelers. Ze weten dat het gebeurd is, al voordat de officiële speeltijd is verstreken. En wat is dit een waardig. En een mooie afscheid van Salinero. En hopelijk niet van Ack van Kunstsen, maar in ieder geval van deze combinatie. Die ons zoveel moois heeft gebracht. De hoogtepunten van de Olympische, Olympische Spelen. Op muziek gezet door de Hanson Powers. Kai on fire was dat.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 Ship will carry our bodies safe to the shore. Oh. Oh. Oh. Oh. There's an old voice in my head that's holding me back.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 Nobody safe to show. Uh, don't listen to.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 maar Robin Visser, Deborah Bleckenhorst en Prem. Die liggen volgens mij nu te stuiteren in hun bed. Want ze denken: oh jee, de Sportzomerbus gaat toch niet op pad? Nee, dit was de tune die erbij hoorde. En die tune die kwam uit deze muziek: Little Talks of Monsters on End Man. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Want ja, de Olympische Spelen, ze zitten erop. Na de sluitingsceremonie met vele muzikale hoogtepunten... bedankte Sebastian Coe, de voorzitter van het organiserend comité... alle geweldige sporten en sporters. London 2012 has played host to some incredible sport. To awe-inspiring feats that are the synthesis of incredible dedication and skill... by the world's great sportsmen and women. ...to all the Olympians who came to London to compete. Thank you. En ook Jacques Rogge, de voorzitter van het internationale Olympisch Comité, ...sloot de Spelen van Londen als gebruikelijk af. And now, in accordance with tradition... ...I declare the games of the 30 th Olympiad closed... ...and call on the youth of the world... ...to assemble four years from now, in Rio de Janeiro... ...to celebrate the games of the 31st Olympiad... Thank you, London. De Nederlandse ploeg behaalde 20 medailles op de Olympische Spelen: 6 keer goud, 6 keer zilver en 8 keer brons. En daarmee eindigde het op de 13e plaats in het medailleklassement. En werd de doelstelling ruimschoots gehaald. Chef de mission, Maurits Hendricks. Ja, ik denk dat de Nederlandse sport hier uh, in, in, in, in de breedte zich heel goed heeft gepresteerd, gepresenteerd, maar ook heel goed heeft gepresteerd. En. Um... We hebben, we hebben de doelstelling goed gehaald. We zijn er ruim overheen gegaan. Maar misschien nog wel veel belangrijker. Uh, we hebben dat in uh, de breedte gedaan. In acht sporten. We hebben uh, met een kleinere equipe. Waarvan iedereen dacht, kleinere equipe. Dan zullen het ook wel mindere prestaties worden. Nee, kleinere equipe, betere prestaties. Dus we hebben het ook in de diepte in ons hele team hebben we het beter gedaan. We hebben meer top-acht presta uh, prestaties geleverd dan in Beijing. Dus... Ja, daar, daar ben ik absoluut heel trots op. Ja. Eerste in het medailleklassement werd de Verenigde Staten... met 46 gouden medailles voor China dat er 38 veroverden. In de divisie speelde landskampioen Ajax met 2-2 gelijk tegen AZ. Ajax ging met een 1-0 voorsprong de rust in. Maar vlak na rust scoorde Altidore. Hij scoorde twee keer voor AZ. En dat was juist waar Ajax-trainer Frank de Boer... zijn ploeg voor had gewaarschuwd tijdens de rust. Het is zo zo'n zonnetje in 10 minuten... en ik geef nog aan in de rust, let nou op de eerste kwartier. Dat is het, het meestal het gevaarlijkste. En, uh, ik had het beter kunnen zeggen, let op de eerste vijf minuten. FC Twente staat na de eerste speelronde... eerste op de ranglijst, want ze wonnen met 4-1 van FC Groningen. Een zegen die vooral te danken was aan het koppel Tadis en Chatli. Ja, ik denk dat uh, we goed gespeeld hebben vandaag. We hebben laten zien dat we een goede positie spelen... en ook uh, goalscoren als we even aanzetten. En uh, dat is ons uh, ouder gelukt vandaag. Feyenoord wordt met 1-0 in en tegen Utrecht. En Vitesse speelde op eigen veld met 2-2 gelijk tegen ADO. NEC, NEC won de uitwedstrijd met 2-0 van Heerenveen. Zaterdagavond verloor PSV al met uh, 3-2 van RKZ. In Duitsland won Bayern München de Supercup. In eigen stadion werd bekerwinnaar en landskampioen Borussia Dortmund met 2-1 verslagen. Manchester City won de eerste prijs in Engeland. Kampioen voorover het Community Shield. Door Chelsea op Villa Park met 3-2 te verslaan. En wielrenner Lars Boom die heeft de Eco tour gewonnen. In de zevende en laatste etappe van Maldegem naar Gerardsbergen eindigde hij als tweede achter de Italiaanse ritwa winnaar Alessandro Ballam. Radio 1. Het, NOS -journaal. het is precies half zeven, achter microfoons scholen zit hij... maar hij is terecht door op Negels. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb nieuws over de Olympische Spelen. Die zijn voorbij, Bert, nee. uh, tijdens de sluitingsceremonie. Veel show, uh, dans, theater. En de vlag is overgedragen aan de burgemeester van Rio de Janeiro... waar de volgende Spelen worden gehouden in 2016. Zo begint de Nieuwsminuut. Dan het andere nieuws. De Egyptische president Morsi heeft een toelichting gegeven... op het gedwongen vertrek van minister van Defensie Tantawi... en de chef van de legerstaf Anan...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 En de Amerikaanse president Obama noemt de vicepresidentskandidaat Paul Ryan de ideologische leider van de Republikeinen. Op een bijeenkomst in Chicago zei Obama dat Ryan een fatsoenlijke man is, maar dat zijn visie fundamenteel verschilt met die van hemzelf. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In grote delen van het land start de dag zonnig, maar in het zuiden en zuidwesten zijn er ook wolkenvelden. Er waait een zwakke tot matige zuidoostwind en het is circa 14 graden. Gedurende de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking wat toe... maar het noordoosten blijft vrij zonnig. In het zuiden en zuidwesten is later vanmiddag kans op een enkele onweersbui. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig. In het zuiden van het land wordt de wind zwak. De maximumtemperatuur komt uit rond 25 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt... en de zuidwestelijke helft van het land houdt nog lang kans op een enkele bui. Het wordt niet koud met minima rond 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms zon, maar ook enkele buien. Het wordt opnieuw circa 25 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Woensdag wordt de warmste dag van de week met 26 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden van het land. Een groot deel van de dag verloopt droog met zon, maar in de avond volgen onweersbuien. Der is het radio 1 journaal. door had het er ook al over. Heeft. De Olympische Spelen ze zijn voorbij. De sluitingsceremonie is geweest. En de Britten maken nu de balans op van twee weken sportfeest en. Af en toe chaos in de Britse hoofdstad. Paul Sanders was gisteravond voor de ceremonie op het Olympisch Park. De Olympische Spelen zijn bijna voorbij. En dat is heel apart, want je loopt over het Olympisch Park... en dan is het eigenlijk voor het grootste gedeelte leeg. De enigen die je nog ziet lopen zijn journalisten... zijn wat beveiligingsmensen en wat politieagenten. Maar eigenlijk is het park bijna uitgestorven. Natuurlijk niet bij het Olympisch Stadion... waar de sluitingsceremonie gaat plaatsvinden. Daar zijn nog wel heel veel mensen. Mensen met hun eigen hoogtepunten van de afgelopen spelen. Voor mij, Mo Farah. Ja, yeah. yeah, 5000 yesterday was a big one, yeah. right at the end. Um, Mo Farah winning, the 10.000 10, meters en 5.000 meters. So, most member the most memorable probably last night, to be honest. Mo Farah won. Uh, just incredible, uh, standing outside, the noise from the stadium was just fantastic. Oh. En als je mensen vervolgens vraagt naar wat hun hoogtepunt was tijdens hun spelen, wat ze het meeste is bijgebleven, dan komen de Britten opvallend genoeg, bijna allemaal met hetzelfde antwoord. Ferra is al aan de leiding, de Ethiopië daar vlak achter en de Kenia daar achter met vol, Ferra wint. Geweldig! Geweldig, wat is dit knap? Op tegen 2k VM! Moe Farrar is een hardlopend atleet die zowel de 5 als de 10 kilometer won. Because he's such an inspiration. He's had an amazing a asylum seeker to the UK, he's found a home here and he's been able to fulfill above and beyond anybody's dreams. Amazing. It's a Cinderella story. Yeah, his is a Cinderella story, absolutely, but but but a real one. Yeah. You know, not a fairy tale, it's real. So it's yeah. Een asielzoeker die naar Engeland kwam en uiteindelijk het hoogste podium bereikte. Yes, it is. Yes, he came. You know, he couldn't speak English when he came to the UK, and I think that just sort of chimes with a lot of people at the moment that it's it's not just about that. I mean, Jessica Ennis was fantastic, um, yeah, and of course Greg Rutherford winning gold as well. But I think athletics is the biggest thing in the UK really coming to the Olympics, and running is the, is the peak. So for that reason, I think he's just hero to many people. Jessica Ennis was ook leuk, zegt deze man, fantastische prestatie op de zevenkant bij de vrouwen. Maar ja, ook hij zegt toch ook Mo Ferrer was het absolute hoogtepunt. Atletiek is de belangrijkste sport zegt hij op de Olympische Spelen en dan ook nog de lange afstanden, dan heb je het op zijn zacht gezegd, goed gedaan. The opening ceremony probably. That was really good, very memorable. Er uh, there's just been so many moments. I mean actually maybe the whole thing of everything seems to have been so friendly. And it seems to have been really well organised, which we, we Brits are so used to sort of criticising ourselves. And it seems to have sort of gone really well. Proud. We can we actually can be very, very proud. Rather than assuming it's all gaat, go horribly wrong. It didn't. It's been amazing. The people are amazing. The organisation is incredible. We've not queued even today. It's just blown me away. Verder zijn de Britten trots hoe het allemaal is georganiseerd, omdat een heleboel mensen dachten dat ze het niet zouden kunnen. Nou, het is toch mooi gelukt. zeggen ze. Job, well done. De hockeyfinale vrouwen die wij gezien hebben, dat waren op vrijdag. Dus ja, fantastisch. Dat was het mooiste moment. Ja, voor ons wel, ja. ja. We het enige goud dat we gezien hebben. En uh, BMX, brons. Met ja, Lars Mulders, ja, dat, dus dat was ook, uh, ja, inderdaad. Mooi meegenomen. Ja, en ook nog iets van andere sporten gezien? Ja, absoluut. We zijn bij atletiek geweest. Dat uh, was gisteravond. Waar uh, Mo Farah won. Ah, dat noemen, we, dat noemen we bijna alle Britten het absolute hoogtepunt. Dat hij de vijf kilometer won. Ja, goed, als je dat geluid hoorde. Ik krijg er nou nog kippenvel van. Het was echt mooi om mee te maken. Het was een orkaan van geluid. En die mensen gingen allemaal tekeer. Dat was mooi om mee te maken. BMX was ook heel gaaf. We hebben een mooi programma nou, gehad. We hebben ja, de, de, de, de basketbalfinale geweest. En nu ja. de sluitingsceremonie. Dat is uh, een mooi pakket. We mogen niet klagen, inderdaad. Nee. Ja. Uh, absoluut ja. niet. Waren er ja. nog minpunten? Maar, ik kan even met het opnoemen. Het verkeer gaat allemaal snel. Het openbaar vervoer ja. is prima. Het sluit allemaal mooi op elkaar aan. Ja. Bier is duur, hè? Ja, daar ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, moet je dan maar genoegen mee nemen. Ja. Daar hebben jullie geen problemen mee. Nou, het zij ja. zo, ja. toch? Je, je, je, je maakt top het top top niet top top heel vaak mee als het goed Dank je wel voor de London Olympics 2012 I hope you all had a lovely time and I'll see you all soon in the future. Met Romney, die gaat de verkiezingsstrijd aan met Paul Ryan aan zijn zijde. Zo liet de Republikeinse presidentskandidaat afgelopen zaterdag weten. Ryan moet vicepresident worden als Romney wint in november. Afgelopen weken zat de campagne van Romney in het slop. Hij zat voortdurend in de verdediging. Keuze voor de conservatieve Ryan geeft de Republikeinen nieuwe energie. Zo merkt onze correspondent Wessel de Jong... tijdens een campagnebijeenkomst van het nieuwe duo. We zijn 87 dagen from van een so Dus ik moet ask een vraag question.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 Zulk heet weer en dan toch politiek? Hot weather and politics they mix. They're, they're just fine. Heet weer en, uh, en politiek die gaan uitstekend samen. Dat is een hele goede mix. Wat vindt u van zijn keuze voor Ryan van Romney? It's excellent. Het is een geweldige excellent. keuze. The man got depth, he's got experience. Deze man heeft diepgang, is geweldig intelligent... en hij heeft bewezen in confrontaties met Obama dat hij hem aan kan. Bewijzen wijze van spreken met zijn handen op zijn rug. Bent u niet bang dat Ryan, zo'n extreme conservatief... Tocht, dat hij de gemiddelde kiezer zal afschrikken, de gematigde kiezer?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 Maar met baseball, pet en spiegels onder bril. Oh, very excited about de uh, Ryan selection uh, today. I think dat uh, he brings a lot of uh, he's bring a lot of uh, votes out. Je zult zien dat hij de conservatieve stemmers zal motiveren om te gaan stemmen ook echt. Hij zal echt uh, heel veel enthousiasme teweegbrengen. Ryan, jonge energieke vent. Het is een goede balans tussen Romney en Ryan. Ik denk dat hij een goed tegenwicht vormt tegen Romney. Waarom why, why heeft hij een balans nodig? Ik zou zeggen dat de perceptie met Mitt Romney is dat hij meer een moderate was. Romney door veel conservatieven wordt gezien als te gematigd. Nu hebben ze toch echt de verzekering, zeker de Tea Party-mensen, dat dit als geheel toch een, een conservatieve ploeg is. Dus so alstublieft, get on your feet en welkom de volgende president. Mitt Romney and the next vice president. No Ryan. Ryan krijgt het publiek mee. You think the economy's heading in the right direction? Gaat de economie de goede kant op? You think we're getting our debt and deficit under control? Is de begroting op orde? You think the country's on the right track? Gaat het land de goede kant op? You know why? Because President Obama is our president and he has put. All deze politie is in place en ze zijn gewoon niet werken. Ladies en heren, de volgende president van de Verenigde Staten, Mitt Romney. Vandaag was een goede dag voor me, ik moet je vertellen. Het was ook een goede dag voor Amerika. We hebben de volgende stap naar Amerika's promise met Paul Ryan als onze nominee voor vice-president. De Republikeinen, ze lijken met Paul Ryan weer iets van hun energie en vechtlust te hebben hervonden.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 Campagne voeren, al oh, ver voor de verkiezingen. De Republikeinse presidentskandidaat, Mitt Romney, hij schreeuwt zijn keelschoor. Hij en Paul Ryan hebben nog drie maanden te gaan tot aan die verkiezingen. Want die zijn op 6 november. I like watching films about ghosts. I like saying anything goes. I like knowing possibilities don't end. And I work harder than I want to. And I don't stop till I know the truth.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 A song about me. Normale leven begint vandaag weer, want in het zuiden beginnen de scholen. We gaan straks eens eventjes bellen met de directeur van de basisschool... de Springplank, die is omgevormd tot een brede school bij de ANWB zit Erwin de Hart. Erwin, gaan we dat ook merken in het verkeersbeeld? Dat ja. de scholen weer begonnen zijn? Goedemorgen Bert. Nou, het zijn alleen de basisscholen volgens mij die, die open gaan in het zuiden van het land. Dat merken we niet. Uh, nou ja, vooralsnog merken we er niks van. Want er staan helemaal geen files. En uh, mocht het zo zijn, dan zal ik me meteen melden. Ja, ook nee, als ben, ik, ben, ik vraag jou allemaal voorspellingen. <laughs> waarom zit je hier zo? <laughs> nou, ik zit hier om het te melden. En uh, nee, voor, naar verwachting uh, zal het niet veel extra files opleveren. Levert het iets anders wel extra files op vandaag? Nou ja, je, je weet nooit, het is mooi weer als mensen naar het strand uh, gaan... en uh, als ze dat tegelijkertijd doen, dan, uh, dan ontstaan de files. Uh. Dat is een kenmerk van files. Ja, ja. Maar op dit moment is het nog rustig. Heel, heel rustig. Goed, we hebben alle gemeenplaatsen weer uitgewisseld, <laughs> Erwin. Dankjewel. Dag. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Suriname zou geïsoleerd worden van de rest van de wereld... en de economie zou instorten met Desi Bouters als president. Dat waren de verwachtingen in 2010. Nu, twee jaar later, groeit de economie... en wordt er geïnvesteerd in volksgezondheid... En in onderwijs in Suriname. De bijdrage is van correspondent Harman Boerbo. Twee dagen voor de verkiezingen van ruim twee jaar geleden... doet Bouterse keiharde beloftes aan de Surinaamse bevolking. Hij doet dat in een wat hij noemt sociaal contract met de bevolking. Ik ben vanavond hier, 23 mei 2010... om namens de megacombinatie een sociaal contract te sluiten met het volk. Als Bouterse president wordt, wordt alles anders in Suriname. De corruptie en de woningnood worden aangepakt. De levensstandaard van de minder bedeelden gaat omhoog. Er komen nieuwe wetten om de misstanden in het land aan te pakken. Caro Breveld zit in het Surinaamse parlement. Hij is fractievoorzitter van de eenmansfractie van de onafhankelijke partij Doe. Als we hem spreken, komt hij net uit een workshop over het maken van nieuwe wetten. En dat is nuttig, want het maken van nieuwe wetgeving... daar blonkt de vorige regering niet in uit... Nu gaat het allemaal veel voortvarender, vindt Carol Breveld. Nou, in vergelijking met de vorige parlementaire periode, jawel. Uh, het is uh, continu dat wij bezig zijn in de zin van commissies instellen... die uh, het voorbereidend werk doen, de hearings houden. en uh, ik, ik vind daarin ja, dat wij al stappen vooruit gaan... in vergelijking met de vorige uh, parlementaire periode. Toch is er volgens Breveld wel het een en ander aan te merken... op de wetgevingsactiviteit van de huidige regering. De aanpassing van de Amnestiewet bijvoorbeeld... In april besloot het parlement met een wetswijziging dat de verdachten van de decembermoorden vrijuit mogen gaan. Een democratische beslissing, dat wel, maar omstreden. Omdat het een politieke ingreep lijkt in een lopend strafproces. En dat terwijl Boutense in zijn sociaal contract, vlak voor de verkiezingen, zo duidelijk was geweest. Wij willen een onafhankelijke rechtspraak. Wij willen geen rechtspraak beïnvloed door de politiek. Volgens de fractievoorzitter van Doe is de aanname van de Amnestiewet het absolute dieptepunt in de huidige regeerperiode. Ik denk uh, zonder meer, hè, want uh, ik zie graag dat in een rechtsstaat dingen op een gewone manier voortgang hebben. Dit is inbreuk op de rechtsgang? Ik denk dat er inbreuk is. Hier uh, sprake is van inbreuk op de rechtsgang. Caro Breveld heeft zich de afgelopen weken hard gemaakt voor de aanname van een anticorruptiewet. Suriname verplichtte zich internationaal al in 1996 om zo'n wet te maken. Maar tot nu toe is hij er niet. De aanname van deze wet lijkt gecompliceerder dan de behandeling van de amnestiewet. Het gaat zoveel trager, ja. Ik had gehoopt dat dezelfde voortvarendheid aan de dag zou kunnen worden gelegd. Maar waarom gebeurt dat niet? Uh... Ik zou het niet weten, maar ik vermoed dat het vooral te maken heeft met er zijn allerlei belangen die spelen in het land. En uh, met name politieke belangen. Want ja, kijk, die, die anticorruptiewet had al lang moeten zijn aangenomen. We praten over 1996 dat uh, het verdrag is geratificeerd bij de OAS. En dan is het toch een schande dat je 16 jaar verder nog steeds het niet hebt kunnen harmoniseren met nationale wetgeving. Dus dat geeft aan, uh, naar mijn gevoel, door alle jaren heen, dat de politieke wil heeft ontbroken. Omdat ...daadwerkelijk te doen. Ondanks de kritiek die er is op de regering... ...gebeurt er ook veel goeds in Suriname. Er worden bijvoorbeeld woningen gebouwd. En hoewel het armere deel van de bevolking... er nu nog niet veel van merkt... ...groeit de economie. En de aanname van de amnestiewet... ...heeft Suriname nu in ieder geval... ...nog niet gebracht in het isolement... ...waar sommigen voor vreesden. Nederland trok zijn ambassadeur terug... ...en de EU gaf Suriname een flinke tik op de vingers. Maar vooralsnog blijft het daarbij. Van een internationaal isolement... ...is geen sprake... Heeft alleen op Nederland betrekking. Uh, voor de rest van de wereld zijn de openingen er. En uh, de regering die profileert zich ook heel duidelijk naar buiten toe. En ik denk dat het buitenlands beleid vooral ook uh, bedoeld is om Suriname op de kaart te zetten. En, en dat, dat, daar kan ik me 100% in vinden. Uh, ik denk wel dat het jammer is dat het in Nederland zo, uh, de relatie Nederland-Suriname uh, zo is. Het moet toch oplosbaar zijn. We moeten internationaal diplomatiek de dingen kunnen doorpraten om uiteindelijk tot een. Punt te komen waarbij we kunnen zeggen: Hey, we kunnen misschien niet 100% alles rondkrijgen, maar laten we tenminste on speaking terms zijn en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen als naties. Parlementariër Karel Breveld van de Politieke Partij. Doe in gesprek met onze correspondent Armen Boerboom. John Lennon hebben we gehad. Ja, dan moet Paul McCartney natuurlijk ook meteen zich weer melden. Het hele groepje daar maar.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 de Beatles waren dat. In de regio Zuid beginnen vandaag de scholen weer... en dus ook in Teteringen in Brabant. Diana Zelbach is directeur van basisschool De Springplank. Goedemorgen. Goedemorgen. Er al helemaal klaar voor? Uh, nou, ik er wel en ik hoop straks de rest ook natuurlijk. <laughs> en de ja. kinderen, zouden die er ook al helemaal klaar voor zijn? Ik denk het wel hoor. Ik denk dat die staan te popelen om uh, te komen. Nou, ook, zeker. Ook de kinderen die voor het eerst uh, naar school toe gaan. Ik, ik zag toevallig gisteravond op Twitter dat er een aantal moeders heel bezorgd waren. Maar meestal zijn de moeders vaak bezorgder dan het kind. Maar uh, toch ook een beetje de kinderen die uh, ja, het een spannende dag vinden. Ja, ik denk het ook. Ik denk als je voor het eerst uh, naar je nieuwe school gaat... dat dat een heel belangrijk moment is... Maar ik moet je zeggen, we hebben vandaag een uh, belangrijk, uh, ja, belangrijk iets, een nieuwe school. En uh, bij ons op school is het wel zo dat een aantal kinderen die eigenlijk vandaag zouden beginnen, een dagje later beginnen. Omdat het uh, zo belangrijk is en zo enorm overweldigend kan zijn voor ze, dat we hebben afgesproken, begin een dagje later. Want u wordt vandaag een brede school. Nou, ik niet, maar wij met z'n ja. allen. Dat is mooi. Uit, want... Dat is verkeerd ja. Nederlands, hè? U wordt een ja. brede school. Nee, de school wordt breed. Maar wat betekent dat? Waar hebben we het over? Nou, voor ons betekent het dat wij in Teteringen een, een nieuwe brede school hebben. De Mand heet die bij ons. Een, een multifunctionele accommodatie aan de Noordrand van Teteringen. En we gaan samen met een andere school, de Wegwijzer. En met Kober en met de bibliotheek en de gemeente uh, met de Sportzaal. Gaan we samen in één nieuw gebouw. En samen uh, gaan we zorgen dat dat uh, ja, natuurlijk hartstikke gaat werken. En dat we samen gebruik maken van alles wat met het gebouw mogelijk is. Want dat is eigenlijk de essentie van een brede school. Dat je een aantal ja. faciliteiten deelt met elkaar. Ja, waardoor je sterker wordt. Ja, precies. En uh, uiteindelijk ook het uh, beste uit kinderen kan halen. En, en die spannende dag hè, voor die kinderen die eigenlijk uh, vandaag naar school hadden moeten gaan. Maar daarom zo spannend zou, zou worden dat ze morgen pas voor het eerst naar school gaan. Ja. Wat is dat dan, die spannende dag vandaag? Wat staat er op het programma? Wat staat er op programma? Vandaag uh, beginnen we eigenlijk vanuit het thema verleden, heden, toekomst. Beginnen we de beide scholen, beginnen op een oude locatie. Lopen uh, elkaar tegemoet en treffen elkaar op een uh, punt... waar uh, ze eigenlijk samen verder lopen naar de nieuwe school. In de nieuwe school uh, ja, gaan we een heel prachtig kunstwerk... dat door Alice Willinga is uh, gemaakt, gaan we onthullen. Uh, en gaan we kijken van waar elk kind op dat kunstwerk staat... Want de kinderen die staan op het kunstwerk? Ja, ja. Ze zijn, in het begin van het jaar zijn ze door de kunstenares zijn ze gefotografeerd in een thema. Ze ja. konden kiezen van uh, het verleden, heten of toekomst. En uh, de kunstenares die heeft het uh, ja, prachtig gemaakt. En ik uh, kan niet anders zeggen. En we liggen daar uh, met z'n allen op een print op uh, de vloer door het hele gebouw heen. En de wethouder van Breda, mevrouw Boelema, die komt ons helpen met het onthullen van het... Uh, Kunstwerk. En een aantal kinderen van de school, ja. van beide scholen, uh, die gaan het ook doen. Dat klinkt mooi. Maar ja. um, het is wel de eerste schooldag. En uh, ik, ja, ik, ik luister wel eens naar de politiek die zeggen, <laughs> wordt er nog wat geleerd? Wordt er vandaag nog wat geleerd? Oh zeker. Nou, een uh, eerste, eerste stap wordt gezet op een prachtige samenwerking. Noem dat maar eens leren. En het is samen leren natuurlijk. Dat staat bij ons hoog in het vaandel. En uh, daarna, na een halve ja, ochtend zou je kunnen zeggen, vol festiviteiten en... Samen eigenlijk kijken en wennen aan het nieuwe gebouw, gaan we er vol in hoor, zeker weten. Dan komen ook gewoon het, het rekenonderwijs, het, de ja, taal eh, en alle andere vakken aan, aan, aan bod. Nou, ben, ik wens u een, een, een mooie dag samen. Hartstikke bedankt. Dag mevrouw Zelbach. Ik ga er zeker van maken. Het NOS Radio 1 -journaal. de Ochtendkranten. En samen met Mark Visser gaan we die eens even behandelen. Ja, net als uh, wij het uh, nog vanochtend één keer erover hebben... de Olympische Spelen staan ook de kanten er nog één keer over vol. Ze zijn afgelopen. De ene kant heeft er meer aandacht voor dan de andere. Zoals de Telegraaf die over de hele voorpagina... een fotocollage heeft van de Nederlandse successen. Daar staat tegenover dat het AD niet over de Spelen op de voorpagina meldt. Krans heeft uh, gekozen voor het begin van de voetbalcompetitie. En verder meldt het AD dat D66 terug wil naar 4 à 5 provincies. En dat zou een bezuiniging opleveren van 1 miljard euro. partij wil Groningen, Friesland en Drenthe tot één landsdeel omvormen. En Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland moeten opgaan in de Randstadprovincie. Ook wil D66 het aantal gemeenten inperken van ruim 400 tot ongeveer 200. partij wil van de gemeente grote organisaties maken... omdat ze de vele taken die ze kunnen overnemen van het Rijk anders niet aan zouden kunnen. De controle op accountants wordt aangescherpt, meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om accountants die betrokken zijn bij verdachte transacties. De Belastingdienst en de Autoriteit Financiële Markten... mogen nu informatie over mogelijk malafide accountants met elkaar delen. De fiscus mocht tot voor kort geen gegevens of vermoedens van fraude... of andere misleidingen delen met toezichthouder AFM. Dat wordt nu wel mogelijk. Accountants werken mee aan de afspraken. Nederlandse natuurorganisaties moeten de komende jaren rekening houden met een halvering van hun subsidie. De overheid zal volgens trouw niet meer dan 15% van de kosten betalen. Het Nationaal Groenfonds berekende dat een derde van het inkomen uit subsidies bestaat. Nog een derde wordt gevormd door giften. En het laatste deel verdienen ze zelf met activiteiten binnen hun terreinen. Volgens directeur Walter Kooi van het Nationaal Groenfonds heeft de staat nog onvoldoende middelen om de natuur te onderhouden. En is deze krapte langdurig. Nog slecht nieuws voor Defensie. Na een bezuinigingsronde van ruim 1 miljard euro... is een nieuwe ingreep op het Defensiebudget niet ondenkbaar... schrijft het Nederlands Dagblad. Het ministerie van Defensie met dimissionair minister Hans Hille voorop... wil, net als de vakbonden, nieuwe bezuinigingen voorkomen. Uit kan je van het programma 1 vandaag... blijkt dat de kiezers Defensie niet zien als halfpunt. Verkiezingsprogramma's beloven in ieder geval weinig goed... volgens de vakbond Acom. Omdat Hille de onzekerheid niet goed vindt voor het moreel... trekt hij met zijn ministerie links en rechts aan de bel. Door de klant onjuist te informeren over hun dataverbruik... proberen telecomproviders klanten onnodig dure abonnementsvormen... voor mobiel internet aan te smeren. Experts stellen dat tegenover Spits. Zo worden abonnementen met onbeperkt mobiel internet verkocht... maar wordt de verbinding afgeknepen... als een klant meer dan tien keer het gemiddelde verbruik overschrijdt. Providers noemen dit beleid fair use. Het gaat vooral om klanten met oude abonnementen heb ik nog één bericht. Um, weet jij wat de zomerhit is uh, van dit jaar? Uh, nee. Dat, nee. Staat, dat staat in de Telegraaf. Gustavo Lima heeft oh, de ja. zomerhit. Met het nummer? Ballada. Ba Ballada. Ja. Het is de <laughs> ja. zomerhit geworden. Ik weet niet of hij dat ook nog gaat draaien hier op deze zet. Het zou misschien wel uh, een leuk zijn. Ik vind het zelfs een heel leuk nummer. Ja. Het staat allemaal te lezen in de Telegraaf. Straks, na de klok van 7 uur, gaan we het hebben over Egypte. Wat is daar aan de hand? En president Morsi, of speelt hij zijn hand? Of weet hij precies wat hij doet? Sander van Horen hoort u de...